De verkoude instrumenten. In een grote stad stond een groot rond gebouw. Dat was de muziekzaal. In de muziekzaal hingen kristallen lampen aan het plafond. En er stonden duizend stoelen die met rood fluweel waren bekleed. In die muziekzaal speelde iedere avond een heel beroemd orkest. Soms speelde het orkest vrolijke dansmuziek en ook wel eens popmuziek. Maar meestal speelden de muzikanten klassieke muziek. De muzikanten hadden al vanaf hun jeugd in het orkest gespeeld. Ze waren nu oud en ze hadden grijze haren. Maar ze speelden nog steeds even mooi. Elke avond na het concert borgen de muzikanten hun instrumenten op in een grote kast. Het was heel donker in die kast en heel stil. Alleen de bas snurkte wel eens en de fluit praatte soms in haar slaap. Op een avond begon het te stormen. En net na middernacht werden de instrumenten wakker van gerinkel, geratel en gebonk. Er speelt een ander orkest in de muziekzaal, riep de trommel. Ik hoor een andere fluit, riep de fluit. Ik zal wel eens even gaan kijken, zei de grote trom. Hij liet zich tegen de kastdeuren vallen en de deuren sprongen open. De tamboerijn rolde naar de muur waar de lichtknoppen zaten en deed het licht aan. De instrumenten keken om zich heen. Maar ze zagen dat er helemaal geen ander orkest in de muziekzaal speelde. Wel hoorden ze regendruppels tegen de vensters stikken en de ramen rammelen. De wind blies door de kieren in het dak tegen de kristallen lampen die daardoor zachtjes gestinkelen. De grote deur van de muziekzaal sloeg steeds met een klap dicht en werd dan even later weer opengeblazen. Het was heel koud in de concertzaal, want de verwarming was uit en een van de dakramen stond open. De instrumenten kropen bibberend van de koud terug in de kast. Maar ze kregen de deuren niet meer dicht, omdat het slot kapot gegaan was. De volgende avond zat de muziekzaal vol. De dirigent vroeg aan de eerste violist... Wat zullen we spelen? Klassieke muziek, antwoordde de eerste violist. De dirigent tikte met zijn stokje tegen de muziekstandaard. Het werd stil in de zaal. De Vijfde Symfonie van Beethoven, kondigde de dirigent aan. De muzikanten wilden gaan spelen, maar... Er gebeurde niets. Het bleef stil. Toen begon de eerste viool zachtjes te kreunen. De schuiftrompet blies een paar heese tonen. De klarinet zuchtte even en moest toen opeens niezen. De muzikanten van het orkest bliesen hun wangen bol en streken nog harder over de snaren. Maar het hielp allemaal niets. De instrumenten kreunden, niesten en hoesten. Ze waren verkouden. Het publiek werd boos en liep de zaal uit. De dirigent holde achter de mensen aan en beloofde dat ze hun geld terug zouden krijgen. Ik vond al dat mijn trompet koud aanvoelde, zei de trompetist. De snaren van mijn viool zijn helemaal vochtig, zei de eerste violist. Het heeft vannacht natuurlijk ingeregend, zei de fluitist. De dirigent kwam terug en zei, ik zal wel iets bedenken, ga maar naar huis. Die avond lieten de muzikanten hun instrumenten in de muziekzaal liggen. Wat zijn ze met ons van plan? piepte de dwarsfluit. Misschien kopen ze wel nieuwe instrumenten, krunde de cello. De volgende dag scheen de zon. De muzikanten wikkelden hun instrumenten in warme dekens en doeken en stapten in een bus. De instrumenten waren nog nooit eerder buiten geweest. Ze keken om zich heen. De zon scheen door de ramen van de bus op het koper van de tuba. Ze gaan ons vast verkopen, kreunde de cello. Of naar de vuilnisbeld brengen, huilde de schuiftrompet. Of verbranden, piepte de violen. Of begraven, zuchtte de tuba. Opeens zei de dirigent tegen de chauffeur van de bus: Stopt u hier maar. De bus stopte in het grote park van de stad, naast een stapel klapstoelen. Overal in het park lagen of zaten mensen in het gras. Ze genoten van de warme zonnestralen. De muzikanten pakten allemaal een klapstoel en gingen zitten. Hun instrumenten legden ze op hun schoot. De verkouden instrumenten kregen het warmer en warmer. De zonnestralen lieten al het vocht verdwijnen... De instrumenten voelden zich al een stuk beter. De dirigent zwaaide met zijn stokje en riep... Dames en heren, jongens en meisjes, we geven een gratis concert. De muzikanten begonnen te spelen en even later klonk er vrolijke dansmuziek. En sinds die dag speelt het orkest als de zon schijnt iedere dag buiten in het park.